Volgens makelaarsverenigingen zijn de koppelverkopen absoluut niet toegestaan. Mensen die ermee te maken krijgen kunnen zich melden bij de geschillencommissie. De minister Dijkgraaf van Onderwijs wil onderzoek laten doen naar het schoolboekensysteem in Nederland. Hij wil weten of het duurzamer en goedkoper kan. De drie belangrijkste schoolboekenuitgevers stapten de afgelopen jaren over naar een systeem... waarbij scholen voor iedere leerling elk jaar nieuwe boeken moeten aanschaffen... Volgens ouders en docenten is dat duurder en leidt het tot papierverspilling. Een vrouw die verbleef in een dakloze opvang is vanochtend doodgevonden in Terneuzen. De 25-jarige vrouw is waarschijnlijk om het leven gebracht door een man die ook bij de dakloze opvang stond ingeschreven. De twee kenden elkaar. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de aanhoudende bosbranden. zijn duizenden mensen geëvacueerd. Eerder werd het luchtruim al afgesloten zodat er genoeg ruimte is voor blusvliegtuigen. De groep West-Afrikaanse landen die verenigd is in ECOWAS heeft de junta in Niger een laatste kans gegeven om de macht af te staan. Mocht het niet lukken om de junta dit weekend te overtuigen, dan wordt er militair ingegrepen, zegt ECOWAS. De interventie in Niger zal volgens het samenwerkingsverband snel en van korte duur zijn... met de bedoeling om de rechtsorde in het land te herstellen. Het weer, vanochtend op veel plaatsen nog bewolking en in het noordwesten wat buien. Vanmiddag meer zon bij zo'n 26 graden en langs de oostgrens kan het nog een paar graden warmer worden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het tussen de 24 en 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 is de zomer van ZFM met nu Oebaard leeft. Wat een feestje zit hier, jongen. Echt waar, het is schitterend. Waar is dat hier, waar het feest is? Ik heb het dan nog niet gezien. Ik zeg, volgende week, dat gigantische feest Lost Bars. Ja, gezellig. Ja. ja, ze zijn al volop bezig. Als je nu al zandvoort in komt rijden, borden van. Uh... Uh, en, vanaf de 24e is dat, vanaf donderdagavond. Ja, ja, ja kan het dorp niet meer in. Nee, kan, nee, maar Als je afgesloten. niet of wat dan ook, ja. niet geregistreerd, bent, kan je het vergeten. Je kan het vergeten, ja. Niet je op de fiets gaat natuurlijk, vanuit de, de, de, de het oosten van het land. Dus fiets? Dan kom je gewoon gaat? binnen. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee precies. Want het regende een beetje. Oh, oh dat En dan ga je de auto winnen. Ja, dan ga je snel de auto winnen. Ik wordt Nee, goed. Het is de week voordat het allemaal gaat gebeuren in Zandvoort. Uh, in de Telegraaf van een uitgebreid verslag. wat ze allemaal aan het doen zijn. En straks in Zandvoortse Krant. in Zandvoortse Berichten hebben we ook nog wat. Uh, over de brug die gebouwd wordt. Ja, ik heb er een foto van gemaakt. Ik heb hem gezien. Ja. En. Uh, ook, ik heb ook gezien van. Uh, <laughs> die mensen wisten niet wat ze zich uh, wensen. Het reuzenrad, dat uh, wilden ze niet. Nee. En nu staat er een van de kermvrachtstraks. Die <laughs> maakt een herrie. Jezus. Echt niet normaal. Ah. En ik ken iemand en die uh, vriend was in die flat. Ik had een fotootje gemaakt. Ik zeg: Ben je daar nog blij dat het een reusrat er niet is? Nou, en? ik maak toch een hoop lawaai. Nou ja, ze was het er toen niet helemaal over eens. Ze moesten het toch even een paar weken dus ervaren. Dan nou heb je gewoon uh, twee weken een kermis voor je deur. Ja. Ik ben heel veel herrie. Ja, oh mijn god. Oh. Oh. En dan Heerlijk. gaan we weer. Stap maar in. Ja, ja, ja het is echt ja. niet, uh, niet, niet Heerlijk. Ja, dit is een week vol gebeurtenissen. En ja, wel, wat hoorde ik op het nieuws? Dit hoorde ik. Nederland en Denemarken mogen F-16s leveren aan Oekraïne, zegt de Amerikaanse regering. Die gaat erover omdat de F-16s van Amerikaanse makelij zijn. Ja, dus het begint altijd met uh, groen licht vanuit Washington. Uh, en dit signaal wat dat betreft is dus heel erg welkom. Dit is heel erg welkom. Nou, wat gaan we krijgen nou? Huh? Ik bedoel, nou gaat uh, toch Amerika ermee bemoeien en echt Europa gaat zich ermee bemoeien. Dus wat zal Poetin doen? Zal hij toch met het, met het vingertje op dat ene knopje gaan drukken? Om ergens toch misschien, niet een hele grote, maar een klein bommetje. Een klein radioactief en op een bommetje neer te gooien. Ja, op het circuit, dat is het volst. Ja. Oh, Jezus. Oh, Jij brengt ze op een idee. Ja. Oh of my verdorie, god. Sorry zeg. Ik ja. hoop niet dat hij luistert. Net voor de nee. start. Is, uh, oh, oh, oh. Nou, ik vind het op zichzelf wel spannend, er wordt zo een beetje laconiek over gedaan. Verder, ja. geen toelichting in het nieuws. Denk ik, Nou, voor mij betekent het wel iets dit hoor. Maar goed, Amerika is wel bezig is wel ook met Japan en eh, met uh, Zuid-Korea Zuid ja. aan het babbelen. Om eh, onder andere China een beetje eronder te houden. Dus nou, ja. die grote ik ben, macht laat ik weer ja, zien. Ja, ik ben benieuwd. Hè? Want het gaat natuurlijk over die Fukushima, over die restafvalwateren. Japan en Zuid-Korea zegt, ze maar. Ja, precies. Maar China zegt... Uh, Mooi niet? Nee. Mooi niet. Dus er is over proberen ze nog een hoop te doen. En hebben we hebben niet eens over Afrika gehad, dames en heren. Nou, dit proberen we. Uh, dit wordt weer een politieke uitzending lijkt er wel zo. niet idee, we zijn weer bij elkaar. Goed de vaccines die we toepak leef. Welkom. But I'm broken, I'm broken. truth is loaded. I'm adjusting, I'm adjusting wow. Vaccine. Oh, dat was die de tijd van de corona. Wat was dat ook alweer? Dat oh, ben ik helemaal vergeten. Dat was toch een heel mooi plaatje. En dit was You Are Not Alone. Are we alone? What? In the night of the universe. What? Is anybody out there? Geen idee. Nou goed, vandaag een heel uitgebreid stuk in de Telegraaf gelezen te over UFO's. En het grappige is, de, de UFO-kenner. Uh, hoe heet die man ook weer? Uh, Mike West. Hij is, daar, hij is heel kritisch erover. Hij zegt, ik, al die filmpjes, ik heb ze allemaal bekeken. Ik heb ze allemaal verklaard. Het zijn vaak uh, gewoon lichten. Het zijn uh, uh, flares, ze noem je dat ook weer. Uh, vuurpijlen. En, nou, hij, hij heeft ze allemaal echt. Dus hij zegt, het is allemaal wel leuk. Maar mensen laten ze gek maken. Er is helemaal niks van waar van die ufo's. Mm. Nee, ik weet het ook allemaal niet. Af en toe zit ik ook in zo'n programma. zit ik er helemaal in vast. En, gaan ze elk dingetje, gaan ze ombuigen. juist ja, een zijn ja. Ja. ja, we waren vroeger veel slimmer. Dat komt omdat buiten ACW's wezens hier waren. Die hebben die, mm -hmm. die slimme die heden allemaal aan ons gegeven. En dat zijn we allemaal weer vergeten. Mm. Ze had allemaal in die stenen ge gehoud. Ja, ja, het is allemaal wel. En ja, bedoel je de steen van Rosetta? Nee, bijvoorbeeld ook de, de London Hammer. Oh. De London Hammer is namelijk een hamer die, uh, die, die stak uit een stuk rots. Daar stak een, een steen. Of nee, een, een, een stuk hout. En toen dacht hij, wat apart. Dat toen had hij hem echt maar mee naar huis genomen. En uiteindelijk heeft hij dat maar gewoon thuis neergezet. En die, die, die zoon dacht, van wat is dat voor raar ding? En die is toch gaan, gaan pulken aan dat steen. En toen geven we in dat steen zat een hamer. Een stuk staal. Dus zo'n hamer had je ook gebruikt om goud mee te delven. Oh, dus hij zei, dat is raar. Steen, dat groeit toch niet zo snel. Dat duurt duizenden miljoenen jaren voordat steen groeit. Of dat het ontwikkelt. En dus toen hadden ze bedacht, nou, dan moet er een miljoenen jaren geleden ook mensen zijn geweest... of wezen zijn geweest die met, met, met hamers hebben gewerkt. Dus dan krijg je meteen ja, buitenaardse wezens. En later ja. hebben ze onderzocht dat dat kalksteen... wat er omheen was gegroeid dat kon binnen 200 jaar aangroeien. Dus dat was helemaal geen echte steen. Dus nou, dan krijg je een heel ander soort theorieën. Hmm. Goed, nou je weet het al. We zitten zo weer op een buitenaardse planeet. Zitten we. Ja. Hmm. Goed, nou. We kijken de wereld in. Dat valt ons op. Ja. We kunnen over beginnen. Nou, nou uh, als, je als je denkt aan koppelen... dan denk ja. ik altijd aan relaties. Maar tegenwoordig heb je ook een koppelmakelaar. Dat ja, koppeling. ja makkelijk bij één makelaar gewoon alles regelen. En ja. maar afwachten wat je moet betalen. Uh, nou ja, dat is het dus. Want uh, nou ja, stel voor je doet een bod op een huis... Ja. en de verkoper makelaar zegt dan uh, aan de verkoper... van nou ja, prima, we gaan met jou door. Echter wil je, willen, willen wij natuurlijk ook dat jij je huis bij ons aanbiedt. Ja. Ja, anders oh, ja, anders mag het ook niet door. Ja. Nou, lekker dan. Uh, ja. Het is toch ook te bizar voor woorden. Ja, en vanochtend op Radio 1 hoorde ik daar makelaars over klagen... dat zij daardoor klanten waren misgelopen. Ik vond het dan heel verwarrend bericht. Ik dacht, hè? Makelaars lopen dan klanten mis? Die makelaars houden klanten vast dan toch? Maar oh dat is dan een makelaar die het dan niet voor elkaar gekregen heeft. Nou, ofzelf. precies. Dat is het dan. Precies. Nou, dat was een uh, ja, apart verhaal. ja Het schijnt te uh, komen omdat vooral de huizenprijzen weer omlaag gaan. Hmm. Dus uh, ja, kunnen zij weer minder... Uh, snel, uh, Huis verkopen En dan denken ze op deze manier dit aan te bieden, dat uh, verkopers dat willen doen. En als het nou volgend jaar weer andersom is, wat dat gaan de geruchten over dat de verkoop toeneemt volgend jaar. Ja, ja het wordt nog, er zijn nog steeds zeldzaam huizen. Dus ja. dat heb je best kans dan. Hm. Maar ja goed, dat heeft met de hypotheekrente te maken, geloof ik. Daar dat is heeft het, het wel met Goed, Goed. Ja, nou. Het is sowieso ongelooflijk dat ondanks de coronacrisis, dat er niet meer huizen zijn. Want uh, dat er heel veel oudere mensen zijn overleden en zo. Dat klopt gewoon niet. En dan denk ik, ja, dat vind ik ook uiteraard geweest. Dus nu nee, hebben die zeg. andere huizen. Hebben die, die huizen? vaccinaties niet goed gewerkt of zo? Nee, dat weet ik niet. Niks. Maar er was een enorme oversterfte natuurlijk. Ja. En dat er dan daardoor niet veel meer huizen vrijgekomen, hebben, woonruimte. En ja, dan denk ik, van, ja, dat, vindt, dat is toch raar? Ja, we zijn natuurlijk misschien uh, meer op zichzelf gegaan. Want we moesten anderhalve meter afstand houden. Dus toen oh, ja. meer huizen besmet. Be besmet, Nee, ja, sorry. Besmet. Sorry. Besmet. Besmet. Sorry. Besmet. <laughs> sorry. Be besmet. Nee, jezus. Goed, wat heb je ja, ja, ja. te lezen, Jolande? Ja, ik zit te lezen. Er is een meisje in uh, Amerika. Die krijgt levenslang voor het opzettelijk doodrijden van haar vriendje. Dat huh? was helemaal in tranen. Ze was met haar vriendje en zijn kameraad. Waren ze in de vroege uurtjes van uh, eind juli aan, in, aan het autorijden. Plotseling versnelde ze pijls snel en ramde met echt 100 kilometer per uur. Huh? Vol de gevel van een gebouw. Huh? Haar vriendje en zijn kameraad waren op slag dood. Zij overleefde de klap wel. Maar uh, nu uh, zit ze in de rechtszaal. En ze zeggen nu van: ze wordt verdacht van dubbele moord, drugsbezit en zware mishandeling. En daarvoor krijg je Linia Recta 15 jaar cel. Oh. Wel, misschien nee, Na 15 jaar, mogelijk gratie. Dus het kan nog wel langer zijn. En okay. de rechter vond haar ook dat zij de dood. Op wielen was en ze had ook te veel THC in haar bloed. Oh, mijn god, combinatie ja. van alles en nog wat. Ja. Jeze, nou, dan heb je het einde van je leven al bereikt, joh. Ja, op 19-jarige leeftijd. De verdediging stelde dus dat het een wanhoopstaat was, die volledig uit de hand was gelopen. Ja. Maar Sjerila had, uh, had, had helemaal niet het idee om, om dood te maken, maar ze was gewoon eigenlijk uh, door die. Door die uh, Rot die ze in de bloed hebben, ja. is natuurlijk ontoerekenend vatbaar. Kunnen ze die fabrikant van het spul niet verantwoordelijk stellen? Nou, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Oh, diegene die de drugs heeft gemaakt, die moet eigenlijk gewoon verantwoordelijk worden gesteld. Hangen moet die? Ja, hangen. Die moet uh, 20 jaar de gevangenis zitten. Goed, nieuw plaat van die experts: Car crash Culture, hoe is het mogelijk? Deze plaats is niet op uitgezocht, maar sluit wel heel mooi aan. Oh, Leuk, langdradig en lollig. Toebak leeft. Wat een kutpraat. Met het uh, opnemen en uitbrengen van demo's. En die, die tonter er mensen die zoveel kunnen. Oh, daar ben ik zo in je loef op gewoon. Maar goed, dit is zijn laatste plaat. En hij heeft uh, nou, heel veel albums wel uit. Want hij is 20. Hij begonnen met 13. Op 13-jarige leeftijd. Daarvoor trouwens weer nieuwe plaat van de experts. En dat heette uh, Car Crash Culture. En learning how to live and let go. Oh, wat een mooi gegeven. Ja, learning to live and let go dingen loslaten. Oh, ja, dat nee. heb je goed geleerd. Ja, laat alles maar even lekker los, joh. He? Ja, nee, ik, ik respecteer het ook. Jij hebt, doet, het interesseert je gewoon niet. Laat je gewoon langs je heen gaan. Nou goed, ja, we wachten het af. Uh, straks met de uh, Zielkes. Hoe zei de PVV, of de PVV, ja, nou, ik wil zeggen PVV gaat leiden, nee, de VVD gaat leiden. Ja. En wat zei ze nou vandaag de, op de radio? Dat ze wil gaan samenwerken met de PVV. Dat, wil ze, dat wil ze niet uit... Uitstellen? Of Uit. Nee. Uh, uh, uit, uit uh, die, wat zei ze nog? Even, even, even, even, even luisteren. De nieuwe lijsttrekker van de VVD, Dylan Jesselge, sluit een samenwerking met de PVV na de verkiezingen niet uit. Ja. Ik moet zien waar uh, de heer Wilders mee komt. Uh, volgens mij heeft hij... Die... Als dus ik me niet vergis, rond de val van het kabinet gezegd, nou, het wordt tijd dat we over onze ego's heen stappen en dat we kijken wat we kunnen doen uh, om de land verder te brengen. Dus ik zal ook zijn ideeën daarop uh, beoordelen. Ja, we zullen het zien. Of, ze, ja. Ja, of hij, met, hij uh, gooit het ook altijd gewoon net, uh, ja, een, een woordje op, hij probeert een beetje de boel op te stoken. En dan gaat hij op afstand kijken met zijn beveiligers, wat gaat er gebeuren? Ja, en dan ja. moet hij, zou hij deel kunnen nemen. Wat denk je, gaat hij meedoen? Nou ja, dat ligt helemaal... Ja, nou, ik denk wel dat hij gaat meedoen. Zeker, want wat ja. kan hij anders? Wat doet hij anders? Ik geloof niemand er meer anders. Mm, dat is, het, dat is ook gaat, nog wel kunnen. Als je gaat zeggen, van, nou nee, ik blijf gewoon in de oppositie. Lekker makkelijk. Ja, ja, maar het is dus allemaal eigenlijk onder de streep onduidelijk. Dit is, is niet onduidelijk. Lou. En ik vind het wel grappig, want als je haar niet kent... Het is een hele mooie vrouw. En je mm -hmm. hoort haar, je, welk kind zit er nou bij de PVD? Welk Welk kind? Ja, ik vind het zo grappig, want ik bedoel, mensen op, op hoge posities, die hebben altijd een hele zware stem. Kijk, hier hoor je dat ook duidelijk gewoon, hè. Mensen met macht, die hebben een hoge stem. Maar zij is gewoon een heel klein, heel klein schildelstemmetje. Ja. Dus we kijken of, dat, of ze het allemaal waar kan maken. Uh, vind het ja, ik vind ik charming. Maar uh, ja. toch even terugkomen op een eerdere uitzending van ons. Die heb ik terug zitten luisteren. Daar hebben we ja? het in juli over gehad. Ja? Van, uh, de vraag is natuurlijk nog steeds, gaat ze haar tweede paspoort inleveren? Oh Ja. ja. Dat is natuurlijk de vraag. En het ja. leuke ervan is, hè, we maken de, of wij kunnen er een ding van maken, maar Eva Jinek die heeft dus ook een dubbel paspoort. Oh. oh, de Amerikaan. Ja. ja. Oh. Maar heeft zij hem ingeleverd? Nee, nee dat. Uh, ah ja, Eva Jinek. Nee, met ja, die, die, die, die Turken hebben we meer last. <laughs> toch? Ah, Zoiets. Dat. Kijken we Doe toch wel eens. De Amerikanen die leveren ons de F-16's. Dus dat oh, strijken we ons over ons hart. Dat maakt niet uit. Ja, is het nodig. En dat het het, Turkije kan je toch paspoort niet uh, opsturen? Dat kan toch niet? Dat, nee, dat weet ik niet. Nee, je mag dat, het niet, volgens mij. Nee, wel op de zwarte lijst of zo. Ja, oh. dan kan je nooit meer op vakantie naar Turkije. Nooit die all-in vakanties meer. Oh, heerlijk, gewoon vol eten daar. Lekker. Dat is echt. Als je, als je foto's van mij ziet, dat je nou, snap het. Waarvoor jij naar Turkije all-in vakanties <laughs> gaat. Zo. <laughs> Nou, ik ga nu half om. Dat scheelt een hoop alcohol. Ja, dus ik... dat, is, dat is wel zo. Ja, het is gewoon zo. Geef moet je je portemonnee trekken. Hier. Nou, nou vind ik het wel klaar. Ja. Is het dan? Toch? Ja. Ja, zeker. Nou, dat houd je nettig. Wat zie jij te lezen, Londen? Ja, nou, het dat, uh, dat schijnt dus ergens uh, te, in bamboe. Uh, nee, er zijn printers van bamboe. Ja. En de eigenaar van die uh, goed beoordeelde printers 3D... die werden deze onaangenaam verrast. Want die apparaten gingen s'nachts ineens allemaal printen. Soms zelfs oh. met schade tot gevolg. Dat is wel heel raar. Het voorval deed zich vorige nacht van 14 op 15 augustus. En die printers uh, waren echt taffe mensen hoor. En uh, de, sommige eigenaren vonden ze echt dus mislukte 3 d print En anderen zagen het laatst dat ze hadden geprint opnieuw. En op social media deden allerlei mensen echt melding van dit gedrag. Nou, ze hadden nog gelukkig, dat sommige van die printers hadden zichzelf beschadigd. Door, uh, doordat er bijvoorbeeld al een geprint voorwerp in de printer zat... Oh, en dan okay. gaat de printer er wel overheen en uh, nou, ja, allemaal gedoe. is echt serieuze problemen. Ja, ja, ja. Wie maar heeft ja, dat is... aangestuurd? Is dit een uh, hack? Een alien denk ik. Oh ja, oh. Maar de servers waren in de bewuste nacht dus kortstondig offline en uh, die servers die houden dus uh, lopende printopdrachten in de gaten en daar ging het waarschijnlijk fout. Okay. Maar het lijkt wel wat raar. Dat je je een beetje, of hier de giesofilm zit, dat je dan stapt. Dan loopt je even naar die je werkkamer ooit. Er zit, zit iemand te printen. En dan denk je van, oh, jezus, wat hier nu aan het printen is, komt het ook tot leven? Ja, maar, dat maar zou het dan dan echt alleen maar je eigen stukken zijn? Ja? Of dat het vreemde zijn? Oh, okay. Van, uh, we are observing your <g haven't lacht> earth. ja <Weet> yeah. <laughs> We alone in the night of the universe. zeker niet. Er staat te printen, staat te draaien. Goed, straks <laughs> de Zandvoortse bericht. Ja, wat speelt er allemaal in een Zandvoort? Nou, niet zoveel hoor. Gebeurt niet zoveel in Zandvoort. Echt niet. Hier is maar even A.M. en Sam in de ring. I want to go and dance. Wait I made this good leuk liedje is dit, zeg. E.M. Sam en dat heet In The Ring. Ja, afgelopen week waren die, al die films die al zo vaak op de televisie zijn geweest, zijn dan weer op de televisie. Onder andere ook, ja, Lord of The Rings was natuurlijk ook weer ja. te vinden. En nou, dan heb, Als je die uitzet, ben je gewoon de rest vanavond klaar ook, hè. Met wat, wat, wat reclame er en zo. Nou, dan zit je zo op vier, vier en half uur. Zit je? Makkelijk. Ja, ik had gisteren toch nog weer eventjes zat ik in de de Hunger Games. Maar ja, ik denk op nee, ik moet naar bed gewoon, weet je wel, maar... Uh... Hunger Games. Ja? De totaal nutteloze films zijn dat ook, vind ik. Ja. Yeah. Ik denk dat... Het... Oh, ja. Zandvoortse berichten. Denk, we gaan even naar de Zandvoortse berichten kijken. Zaterdag feest op het Raadhuisplein met Yves Berendsen. Iedereen was welkom. Bommetje vol. En hij heeft zelf ruim de helft... echt 2,5 uur is hij bezig geweest... om iedereen, uh, nou, uh, toe te zingen. Met allerlei bekende hits van Motown... André Hazes, Abba, eigen nummers. En hij had leuke achtergrondzangeressen. Ja... Ja, ook. Ik was erbij. Ik was erbij. Ik, uh, ik, er dus ik zag er goed uit. En uiteindelijk uh, was ook nog uh, Mike Vlog. En Dennis Nicolai en Robert Leroy. Uh, sorry, allemaal niet mijn genre. Maar Lady Mix was ook lekker aan het scratchen. Nou, ja. ze, ze deed hiphop, denk ik. Ja, maar ze trad ook een beetje op. Ze, ze zat er even te scratchen. Ja? En toen liep ze, liet ze gewoon de draaitafel weg. Met, drie, met twee andere meisjes ging ze uh, naar voren lopen. En een beetje dansen en weer terug. Dan denk je van, dat zie je die Tiesto ook niet echt doen. Nee, dat moet hij ook niet doen. Maar ja, dat heb ik... je nee, natuurlijk nee, altijd vrouwen zijn maar goed, die het doen. iedereen was uh, echt naar stand voor gekomen. Want Rotje, Rutje Ru Ru Ru Ru Ru Kut. Nee, Rutje Ru Ru Kut. Sorry. Ja, was ze er? Nee, ze oh. zou komen. Maar ze belde af, ze was ziek. Oh, okay. En nou, hij had een goede vervanger gevonden. Zeven, Zeker. Zeker. Glennon's Grace, die begon nee. te zingen. Ja, ja ze ja, geweest. Ja, die was er. En een kleine groep in de menigte, die begon te fluiten. En die liep demonstratief weg. Want ja, ze heeft wel een dingetje gehad in Nederland. Ik heb dat niet gezien, dat mensen wegliepen. Nou, dat, dat staat, in in de staat in het de... nou, kleine Sky oh. is natuurlijk een beetje negatief in de publiciteit gekomen. Dat dus oh. ze natuurlijk een of andere medewerker van een of andere supermarkt... toch wel flink uh, ja. Nou, ja, aansprak, omdat die iets tegen haar zoon had gedaan of ja. zo. Nou, dat liep helemaal uit de hand toen. En dan is het echt een groot viswijg. We vinden het altijd leuk, omdat ze zo amicaal is. Maar als ze boos is, dan is het gewoon echt een vreselijk viswijg. Ja, ja maar goed, ik heb haar toen ook gezien... Uh, uh, het nou, schijnt al, ze heeft zoveel spijt. Ze zit nu ook in de, in de vlog van uh, Rodenburg, Robert Rodenburg. Ja? En die heeft dan nu uh, een huis daar ergens in Italië. En dan komen al die mensen En daar was ze weer heel emotioneel. Ja, dat ze okay. zich zo had laten gaan. Nou, goed, ze heeft van de de straf gehad. En ze zegt, ik, heb, ik moet gewoon weer opnieuw beginnen. geef me een kans. Dus nou, ja. Dat is wel heel apart. Want ja? van de week had ze geschreven. Van, mijn succes he is, heeft niks te maken met het incident van mijn... Sorry. Nee, dat zeg ik verkeerd. Ja? Momenteel ben ik niet zo succes, succesvol. En dat heeft niet te maken met het incident van vorig jaar. Oh, in Nederland weet je het. echt wel <laughs> hoor. In Nederland. Ja, kijk naar Marco Borsato. <laughs> ja. Die ja. stond de afgelopen weken te huilen bij de benzinepomp. Oh, wat leuk. Dat gaan de ja, ja, er was een vrouw die stapte uit en schreeuwde... Marco, ik mis je hits. En toen begon hij te huilen. Oh, dat is... ah, mooi. Hij houdt van zijn fans. Ja, ah. dit is mooi. Ik was verleden, zag ik hem in alkmaar rondlopen met uh, twee uh, vrienden. Toen dacht ik, "Oeh, Marco, sportschooltje? Hm? En ook niet zoveel op op op onder de zonnebank. Het ziet er slecht uit, garst. Kom oh. Je kan ja. er veel beter uitzien. Ja, ja, je kan je verliezen in je verdriet. Ja, natuurlijk. Nou, uh, uh, uh, uh, ja, Zandvoortsberichten. Ja, ja, ja op, Want de afgelopen woensdag is begonnen met de loopbrug... over de burgemeester Engelbertstraat die het stationsplein met de entree Zandvoort verbindt. En donderdag kon de brug al in gebruik worden genomen... en een halve week eerder dan vorig jaar. Maar ik ben gisteren langs die brug gegaan... maar je kan er morgen nog niet op, hè? De, nee. Het is uh, afgesloten. Oh. Dus nu moeten de mensen... Die, die brug bij het station... Uh, dus, of, uh, bij die doorloop, de passerel. Ja? Moeten ze dus links, uh, waar geen treden zijn... daar moet je lopen. Maar ik zag al een mevrouw over dat hek klimmen en zo. Ja, dat dat. Maar ja, vrijdag wordt begonnen met de opbouw van de loopbrug bij de Rotonde Boulevard naar. Ik wil Max zien, ik wil Max zien. Daarom. En in het weekend volgt dus de overspanning over de Van Lennepweg. Ja, ja. Dus maar ik vind het wel ondingen om te zien, maar ja. Dat is wel een spektakel gewoon. Ja, ja nou ja, wel marcel, want ze hebben ontzettend mooi weer ook volgende week. Oh, is dat en de... ja, ja, er komen dus enkele warme uh, dagen. Die zijn dus op komst. En ja, je raadt het al. Reddingsbrigade op scherp. Nu kwik richting de 30 graden gaat. Nou, ze waarschuwen vooral voor kinderen. En dan komt die en oudere mannen. Oh, mm, maar dat zijn wij niet, denk ik. Met niet Nederlandse achtergrond komen. Oh, nou, die, die kunnen, die kunnen niet in de zwemmen. Problemen die komen. kunnen niet zwemmen, hè? Ja. Nee. Okay. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb dus uh, naar, de, naar de weersverwachting gekeken Ja. en er stond wel op vrijdag, zaterdag en zondag volgende week regen. Het was vrijdag 5,7 mm, zaterdag 7,2 oh. en zondag 4,1 Maar ja, het verandert met de dag vaak. Ja. Hè? Okay. Maar ja, op de dag van de race zelf 4,1, dan kan hij zijn winterbandjes uitproberen. Ja. Maar ja, Ik zei al tegen een vriendin van mij: ik zou toch maar even voor de zekerheid zo'n uh, simpel uh, pontshotje meenemen, wat je er even overheen kan doen. Heel slim. Want uh, je wordt klein, als het regent, nou, dan word je ook niet vrolijk van als je daar dan staat in, in de ja. zijregen. Goed, BBC Bedo is op het. Het geweest, BBB. Oh nee, dat is een andere. Ja, ah. yeah, yeah, nee, Ka Caroline, Caroline van der Plas. Caroline van mm -hmm. der Plas is bij uh, de organisatie van uh, de, de, de Dutch Grand Prix geweest. Om te kijken hoe dat allemaal ja, hoe dat, om, om werkt. En ze gaan olie de machine. En uh, ze hadden erover gepraat in de Tweede Kamer. Zoals, nou, misschien was het mooi om daar even te kijken hoe dat allemaal georganiseerd is. Dan weten we ook een beetje hoe dat zit. En kunnen we er misschien over meepraten. Nou, ze is er langs geweest. Op dinsdag was dat. En ze was echt positief verrast. En uh, verder ook, ja, tot in de puntjes toe is het allemaal uh, uh, georganiseerd. En verder, de duurzaamheid schijnt ook uh, ja, wel goed geregeld te zijn. Dus, uh, nou ja, positief. Oké, okay. ja, nou, leuk Het uh, feest in het dorp. Of zullen we dat de volgende half uur doen? Ja. Uh, nou, de grootste is aangekondigd dat de Grand Prix ook dit jaar flink uitpakt. Ja? Maar uh, de, de, de, voor, dat is wel leuk voor de mensen die een kaart hebben. Maar voor de mensen in het dorp is ook wel aangedacht dat er van alles kan gebeuren. Deelnemers aan het Gratis Festival, dat is dus uh, Poort Wapen van Zandvoort. En, uh, het, het, het, dus het wordt het, het Wapenfestival genoemd. daar heb je dus Jody Bernal. Hoezo in de, in de pauze. Ziggy, Silk en Tom van der Weert van Q Music en nog vele anderen. Okay. Dus het, uh, het gaat leuk worden. Ook al heb je geen kaarten. Dan kan je in het dorp hier van maken. kan je erg al van maken hier in het dorp. Dus ja, toch met de nee. Zandvoortse berichten. Dan hebben we even tijd voor. Uh, van de Fo Fighters. Yeah! van Foo Fighters, The Glass, but here we are. En het was even spannend. Wie zou de plaats van het uh, ja, Taylor Hawkins innemen, die op 25 maart vorig jaar 2022 ja, onverwachts overleed. Hij was toen 50 of 51 jaar oud. Nou, ik heb even gekeken. Het was Josh Fries. Jos Fries. je heeft in bands ge uh, gespeeld. Dat is echt Nine Inch Nails, Devo, Vandals, The Offspring, Guns N' Roses. Die gasten hebben echt wel zijn sporen verdiend. Dus ik denk dat ze een goede aan hebben... En deze plaat heeft u nog niet meegespeeld volgens mij, want dit heeft nog steeds uh, de oude Taylor Hawkins ingespeeld. Goed, het is zaterdagmorgen, het is alweer 20 minuten voor, 9. straks een stukje geschiedenis. We kijken wat er gebeurde op 19 uh, augustus. Uh, wat er allemaal in de wereld uh, afspeelde. Interessante informatie. Ja, Vooral veel space, space, veel ruimteinformatie. Heel veel. Ja. Dus blijf aan de Het is toch gekluisterd? Juist. Yes. <laughs> of zetten we op pauze deze podcast? Voor later? Nou, ik kan niet, maar goed, vertel ja, AI, dat is natuurlijk ook wel weer iets spannends. Want ja. Microsoft heeft dus een artikel, wat gemaakt is door uh, artificial intelligence. Ja. Uh, de, er stonden allemaal reistips voor de Canadese stad Ottawa. Maar uh, Microsoft heeft het uh, artikel verwijderd. Want het artikel stond dus, uh, die gaf als tip om naar de voetbal, nee, hoor mij nou. naar de voedselbank te gaan als uitje. En dat was een van de vele fouten in een door uh, AI gegenereerd artikel. En dat artikel was overal te zien, ook op de Britse startpagina van MSN. En dat had de titel: Ga je naar Ottawa. Deze dingen moet je absoluut niet missen. En op de derde plaats was die voedselbank. En nou, dat willen Misschien ze dat gewoon hij eigenlijk. Misschien had je gekeken naar je bankrekeningnummer en zegt hij van nou, ga je ze samen verlang. Ja, ja. voor, voor, voor het onderweg te kopen. Ja. Om of, of dat te krijgen. Ja, ja. Eigenlijk, dat is het, uh, maar ja. je merkt dus gewoon dat er steeds meer artikelen door AI geschreven worden, maar die moeten toch nog gecontroleerd worden door mensen voordat ze online komen te staan. Dus uh, de mensen blijven gelukkig oh. nodig. Moet ik dat nog nakijken? Is Waarheidsvinding, hè? Oh, ja, ik vind het allemaal vermoeiend allemaal, hoor. Ik dacht dat het allemaal vanzelf ging tegenwoordig. Ja, maar je op de website van die voedselbank in Ottawa staat. Het leven is al uitdagend genoeg. Stel je voor dat je die uitdagingen dan ook nog met een lege maag moet aangaan? Ja, ja kijk. En, uh, ja. ja, en als hij had ingeschat nou, weet uh, je, uh, hij heeft sowieso dit kaartje gekocht met, een, met kortingsbonnen en zo. Nou, dan ja. uh, weet ik het al. Ja, allemaal zei... naar die voedselbank. Ze hebben het ook over de aanbeveling van een jaarlijk winterfestival. Er wordt gesproken over de grootste sneeuw van Noord-Amerika. Er is wel een park met sneeuw, maar uh, het is gewoon ook weer niet goed geïnterpreteerd. Weet je wel? Dus uh, dat soort dingen krijg je steeds meer. Gelukkig. Ja, ik ben de blij is dat nog dat wel dat niet vuilbaar is. Dus ja. uh, uh, maar misschien moeten wij ons daarop aanpassen. Gewoon. Hoor en wederhoor toepassen. Zeker. Nou ja, goed. Je ja, hebt ook al nieuwslezers dus die uh, Artificial Intelligence... Intelligence... Die dan het nieuws voorlezen. En het zijn hele mooie dames. Die kan je altijd inzetten. Die kunnen alles vertellen in je geloof. Oh, mooie het. dames die je overigens voor in kan zetten. Ja. Ik. Oh, nou, ik, ik geef hem even over. Marco? Hm. Ja, ja. Heb je het meegekregen deze week? Voor het eerst is er een minister. Of gaat de minister met zwangerschapsverlof? Ja, je ja, Is dat er nooit eerder gebeurd hoor? Nee. nee. Nou, nou, ja, ja, maar altijd mannen, hè? Altijd mannen. Ja. ja. Maar die werken gewoon door. Ja, kijk. Mannen zie werken altijd door. Omdat ja, mannen werken zijn. altijd door. Nee. Kijk, dat ja. mag ook eens gezegd worden. Oh. Ja. <laughs> maar hoe heet het? Uh, is dat dan echt, ja, vraag mij ook echt af... is dat nou de eerste keer in de geschiedenis... dat, dat er minister met zwangerschapsverlof gaat? Ik bedoel, in, in het bedrijfsleven is het wel wekelijks... dat er iemand met zwangerschapsverlof ja. kan gaan. Ja. Is het dan, ja, dan is het dus heel bijzonder. Ja, maar het is ook best een zware baan als minister zijn. Ik geloof, volgens mij maak je wel 60 tot 80 uur per week of zo. En lezen, en lezen. En late vergaderingen en zo. Dat je oh, denkt, van en nou, acht, acht Dan en ben acht. je nooit meer bij. Nee. Ja. En de laatste tijd moet je al die onzin ook aanhoren... van al die theorietjes. Ah. En dat je denkt, oh, we moeten dit Ik wil goed reageren. Anders kom ik op die vlog van die ene idioot weer niet zo goed over. En dat is altijd alweer een dingetje. Maar hoe heet ze? Ja, zij heet minister Schrijnemacher. Schrijnemacher. Ja, ja dimensionair ja. minister Liesje. Liesje, Liesje Schrijnemacher. Voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Lies. Yes. Liesje. Liesje. Dat wist je ook niet van tevoren als ouders zijn. Dat je denkt van, we noemen haar Liesje al oh, zo leuk. Minister schattig. Liesje. Nee, ja. dan, dat ja. Oh, ze is minister. Oh mijn god. Ja. Niet oh. gewoon. Lisa moeten we doen. Dat klinkt een stuk. Uh... Ze heet eigenlijk gewoon Elisabeth, ja? Ja, hoe komt dat vandaan? Ze heeft veel meer status. Ja. Nou, je zult allemaal hey, weten hey, wat hey, gaat gebeuren. Oh god, I'm never gonna talk. Look at her, name is every At a party, too early. She's been home and I'm fucking forget my words. Awkward, lock-eyes. And I hours until the summer. She said, I don't know much about love. Kind of hate it. But it sells well in the hearts of the young I don't wanna waste your time And I look good tonight Better just shoot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 for They say, the first move is the worst it, and everything, cause I feel bad when the beat is a ball out. Bop, Yeah. Take me tonight. Oh, weer gezellig in de studio. Bob! is de Bob? We zijn allemaal de boven. We drinken allemaal niet. We kunnen nuchter bij gaan. Will Joseph Koch. Every single thing. elk singeltje is een grote hit. Nou, ik weet niet of dat is bij deze man, maar hij is wel grappig hier. Het is kwart voor negen. En ja, wat een gedoe. En ik bedoel, ja, het gaat bij mij nog alle kanten op. De stint. Ja, weer ja, in het heb... nieuws. Nou. Ja, het is nu vijf jaar geleden of zo. Het is al ja? vijf jaar geleden. En het schijnt ook door Bert O'Tan. Die uitgebreid interview in de telegraaf vandaag. Dat hij... Ja, er wordt altijd bedicht het feit dat ik alleen maar gewoon oppervlakkige interviews doe. Maar uh, ja, dit is toch een diep interview met de nabestaanden van de slachtoffers van de stint. Weet je wel, toch wel heel veel kinderen zijn daarbij ontleven. gekomen. Echt een heel tragisch verhaal. Gewoon met een, met een bolder de tegen de trein aangereden. Echt waar, joh? Is dat wat voor verhaaltje is dat nou? Dat geloof je toch niet? Nou goed, dat is echt gebeurd. En uiteindelijk gaat hij dus die mensen interviewen. Om te kijken dat ze ook de krachtig uit vandaan zijn gekomen. En wat ze mee hebben gemaakt, lijkt me echt een hele opgave hoor echt als vader zijn. En het schijnt ook dat hij zijn broers heeft verloren, geloof ik al. Dus ik bedoel, eh, het lijkt me dat echt een hele opgave... om dan dat soort mensen te gaan interviewen. Om dan zelf niet helemaal op kapot te gaan, gewoon, weet je wel. Je denkt, maar goed, de stint wordt weer opnieuw onderzocht. En nu blijkt dus dat de, de, de fabrikant van die stints... die man die zich niet verantwoordelijk voelde voor het oorlog... voor de, voor de ongeluk... die schijnt toch klachten te hebben binnengekregen. En ik denk van, hè maar ze hebben die hele stint binnenste buiten gekeerd. Ze zijn maandenlang ermee bezig geweest. En ze hebben niks kunnen vinden. Wat een rarigheid is dit dan? Hoe, hoe kan dit dan? Want ik bedoel, ik was bijna gaan twijfelen over de bestuurster. Ik denk, heeft ze zich, zich gewoon niet vergist? Weet je, het is belachelijk. Het, is, het lijkt me heel gênant. Maar misschien heeft je je vergist. Dat zou toch kunnen? Maar nee, het blijkt dus echt dat er meer klachten waren. Dat het dus echt wel een, een stuk kunnen zijn in die stint. Nou ja, ik vind het dan wel een... Nog een dingetje dit, wat ermee gaat gebeuren. Ja, wat ik dus even nog, nog, nog even aanvullend hierop. Ja. Uh, wat ik eigenlijk heb begrepen uit het nieuws... is dat uh, ze eigenlijk altijd hebben... nou niet soort of hebben toegegeven... maar het is gewoon niet echt veilig geweest, het apparaat. Het ziet er natuurlijk altijd heel raar, hè? Zo'n bak met kinderen ja. met iemand die erachterop staat. zag gaat wel heel... heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel. Ja. Die kan er zo afvallen. Ja, dan stopt hij. Ja. Oh, dat wist ik niet. Ja. ja. ja. ja. Dus, maar ja maar als, je, als je heel hard gaat en je, je, je, je, je spreekt eraf... Dan worden die kinderen gelanceerd. Piuw, nee, dat, die zit dat allemaal die... vast. Mm. Die zit oh, ja. allemaal met gordels oh, nee, vast. Nee, er is echt zo vaak naar gekeken. Ze hebben ook allerlei dingen veranderd. Maar ja, goed, het blijkt dus dat er nog steeds klachten... En het vind ik raar dat dat nu, vijf jaar later pas tevoorschijn komt. Hoe kan dat nou? Ja. Echt, echt zoveel zitten slapen? Nou dan... ja, goed, even iets anders. Nou, vluchtig... daar stond toch ook een foto bij? Bij dat stuk? Van dit meisje zat erin? Nee, dat niet. Hoezo? Ja, dat heb ik ergens gezien. Ja, waar? Deze overleefde de stint. Dat was een, een schattig meisje. Oké. Okay. Ja, die okay. standen, die We moeten het wel mooi vorm vindt. geven zeker. He? We moeten het wel mooi vorm geven. Ja, ja. uiteraard. uiteraard. Ja. Nou, ik weet niet. Oké, okay. nou het is zomer ja? Ja, nog steeds. Maar uh, Nederland mag dan massaal op vakantie zijn. En de distributiecentra raken alweer behoorlijk gevuld met verse <laughs> chocoladeletters en pepernoten. Daar zijn ze nu al mee bezig. Nou, ze weten ons nu al te vertellen dat de prijs kilo... zak voor choco pepernoten dit jaar door de grens van 5. Euro gaat. Ja, so. Choco-pepernoten, hè? Choco-pepernoten. Choco ja. Dat ja. zijn geen pepernoten, vind ik. Oh, oh. oh kijk. Maar die zijn lekker. En Dan de gewone jij die gewone kruidnootjes die zei, vind ik eigenlijk het allerlekkers. En zo horen ze ook. Oké. Okay. Dus. Okay. Maar uh, ik heb de andere berichten. Amsterdam is yeah. de hoofdstad van Nederland. Hè? Dat is zo klaar als een klontje. Maar volgens de grondwet is Amsterdam dat officieel pas 40 jaar. Wisten jullie dat? Nee. Dat was nee. een historicus, uh, Hannah Bax, die zei ook al van. Uh, we rekenen eigenlijk sinds 1808 dat het de hoofdstad was. Want toen kwam Lodewijk Napoleon. Die werd de eerste bewoner van het paleis op de Dam ooit. Maar uh, daarna kwam dus uh, Willem I aan de macht. En, uh, en uiteindelijk ging, ze, ging de regering naar Den Haag. En het is dus echt zo dat uh, buitenlanders... die vinden het ook heel raar dat, uh, dat uh, een hoofdstad... dat daar de regering niet zit. Nee. Dus, maar ja, het is, ze hebben het weer officieel hebben het vastgelegd. Dus officieel is Amsterdam maar hoeveel? 40? jaar pas. 40 jaar. Moet je nagaan, nou hè? Nou, het kort, hoort. Het, het, bijzonder artikel. Nou. Oké. Okay. Ja. Dit is uh, niet uh, wat we altijd noemen, maar zeg maar. Uh, fake news, hè? Fake news. Which the New York Times, fake news. Ja, ja. het, ja, het staat wel op uh, waar, maar raar. Ja, oké. Okay. Ja. <coughs> ja, dames en heren. Wat hebben we allemaal nog hier? De main: Thoughts I have while lying in bed. De gedachten die ik heb als ik in bed lig. Oh, oh. oh. oh. With talking with hours and turning red All tangled up in knots and I got lost in the thoughts that I have While I'm lying in this bed And I don't wanna leave You look so lovely running through my head I know I came and done a bit, my tongue it went I'm a I choked when I should have spoken instead I tell myself, believe me Dit is de main. heeft weg van de script. En dat is wel anders. En dat heet The Fox I Have By, I Lying In My Bed. De gedachten. ...die ik heb als ik in bed lig. Oh, en ja, nou ja, ik, ja sorry. Ik ga nou toch heel iets anders denken. En als ik naar de muziek luister, denk ik, nou, het zal wel iets uh, heel zwaar zijn... ...waar je over nadenkt, denk ik dan. Ja, hè? dat kan je wereldreddende anders. dingen ja, zo iets. doet. zeker. Zo. Nou goed, we hebben afgelopen week weer onder, uh, overleg gehad... ...en over onze toekomst. En heel veel mensen denken thuis natuurlijk van... ...ach, gut, binnenkort gaan ze met pensioen en dan stoppen. Niets ervan, wij gaan gewoon door. En wij zijn geïnspireerd door het programma Troek 1 vandaag. He? Had je al die oude mensen gezien? Die gewoon Wat echt boven een zeventigste. Gewoon nog bezig zijn in de maatschappij. Wat goed hè? Inspirerend gewoon. Echt Inspirerend oh, gewoon. Enorm. Gisteren een vrouw van 71. En je denkt van, is ze 71? Dat kan toch helemaal niet? Heeft niet goed geteld of zo? Die dan de meldtijden rondbracht. En nog een ander die een telefoniste was geloof ik ergens. Die was 77. En Catherine Keil ook hè. Oh. Die werkt ook nog steeds. Die is 76 ja, nog steeds ja, actief joh. Ja. Die ziet er goed uit. Die ziet er goed uit man. Beetje geholpen. Maar het ja. ziet er goed uit. Ik hoorde er op Radio 1 met hele scherpe meningen. Ik denk, nou, uh, tandje minder, bejaarden. Maar uh, nou, nee, ze loopt je gewoon in de hoek, hoor. En, en dat was gisteravond, zeg jij, op 1? Op, op nee, op 1 vandaag. Dat uh, televisieprogramma. Oh. En dan zie je al die oude mensen voorbij komen. en dus je denkt, echt, ze kunnen echt wel wat. Ja. Zeker. Nou, vertel. Ja, wat? er is een wielrenner geweest. Die heeft meegedaan aan de Paralympics in, de, in Glasgow. Die UC, UCI-Wereldkampioenschappen. En uh, die heeft dus drie keer uh, gewonnen... En, uh, maar uiteindelijk krijgt hij dus van de hoofd. Van krijgt hij een, uh, een prachtig horloge, maar hij heeft amper armen. Ah, nee. Hij kan nog niet eens om zijn pols dus. <laughs> no. Maar hij is zich niet laat ontmoedigen door het onbedoelde gebaar. Hij heeft dus uh, de situatie met, met uh, humor aangepakt. Hij, hij heeft uh, zelfs een, een video uitgebracht waarop hij het horloge toont en zegt: Het is wereldkampioentijd. Dus uh, maar ja, hij op acht jaar geleefd, uit glorische handen in, uh, en, en uh, zijn linkerbeen. Door een ongeluk met de hoogspanningsdraden. Oeh. Maar uh, hij heeft Oeh. al vijf medailles gewonnen tijdens de wereldkampioenschappen. Maar wat hij nou precies ja, doet. Ja, wat doet hij dan? Dat wil ik weten. Uh, we ik zag wel een af. foto van hem. Nou ja, goed, hij zou nog wel een, dat, het. het uh, noem je dat? Een om zijn uh, bovenarm kunnen doen dan of zo. Maar het ziet er toch wel heel raar uit. Ja, ik ga, ik ga even kijken. Oh, nee, para-wielrenner. Para, para oké. Okay. Dus hij, hij, hij, uh, hij zit op een wielrennerfiets. Oh, kijk. Ja, ja. Zijn, okay. hij, heeft, hij heeft wel uh, humor, als je hem zo ziet. <laughs> ja. Wat leuk, een halloosje, dankjewel. Hey, ja. Zag je niet dat ik wat mis of zo? Nee, ja. nee, zeker niet. Ik wil een heel lang bandje, ik kan niet om mijn bovenarm. Ja, dat <laughs> ook. Ja. Echt niet opletten op zelf. En ja, wat gaan, wil de sponsors weggeven? Nou, ik wil alleen een halloosje weggeven. Nou, kijk of ik die kan slijten aan mijn Ja, uh, ja die hadden ze over. <laughs> ja, zeker. <laughs> Echt van die sponsors zeg. die kapitalen geven. Een halloosje, nog blijven liggen ja. in, uh, in de winkel. Oké, okay, Marco. Ja, nou jongens, verhuizen. Uh, denk er goed over na, maar verhuizen in Amsterdam is peperduur. Ja. Leunhazen profiteren. Dus dat is het domein van witte, van, van witte busjes. Nou ja, Amsterdam is veruit de duurste stad. Uh, voor een parkeervak of een vergunning om de straat te blokkeren... betaal je tussen de 200 en de 450 euro. Oké. Okay. Oh, zo. Zo. Nou, dat is best veel toch? Als je wil verhuizen. Ja. ja. En dan woon je er nog niet. Maar dan ben je al gelijk al een kleine 500 euro lichter. Alleen om die dag te verhuizen. En dan komt het nog eens. Uh, ja, als je nog een busje moet gaan huren. Wat ja. dan ook. Benzine. Hartstikke idee. Dus schakel zoveel mogelijk eigen middelen in. Ja. ja. Ik denk, We zeggen zet hem op parkeerplaats En dan met, met bakfietsen heen en weer ja. rijden. Zoiets. Oh, dat kan ook, ja. Ja. ja dat, dat, dat vraag je was wel eens af. Op een gegeven moment hadden wij ook ergens. Uh, in Drenthe ofzo, dat, dat kon je een fiets nog maken... langs allemaal uh, uh, huisjes aan het water. Yeah. En dan denk je van, hoe doet hij dat met verhuizen? Die moet echt ja. zo'n praam huren of zo. Ja, ja. Yeah. Want uh, je, je, kan, je kan gewoon niet met een verhuiswagen voorrijden. Gewoon elke dag maar een artikel meenemen. Ja, ja, ja. En dan... Uh, Zoiets, ja. Giet ja, horen hetzelfde ook met... Uh, moet je al af, met een bootje moet je dan brengen gewoon. Je denkt, nieuwe meubels, daar, ik moet er niet aan denken. Ja. Weet je hoeveel gaat, Wat voor inspanning dat allemaal gaat kosten. Ja. Nou goed, laatste plaatje voor negen uur... Ja, yeah, like lekker tennis, swimmer, heet Ben.